Ja, daarna Wiener. jouw nieuwe cd is uit. Die heet uh, Tussen Nu en Morgen, dat is jouw opvolger. Van als je lacht, die cd heeft goud behaald. Is dan de druk hoog om even goed te doen? Wel, de druk is altijd groot. Want uh, je voelt het een beetje aan, vind ik, als een examen. Uh, je moet dat altijd passeren. En uh, natuurlijk altijd uh, de vraag, gaat die gesmaakt worden of niet? Uh, ja, Het is altijd een beetje spannend. Jouw nieuwe single, die heet... Uh Beter van Niet, ben je er blij mee met die single? Uh, ik ben eigenlijk heel blij met het album in het algemeen. Er zijn teksten opgekomen waar ik mij heel erg in terugvind. Ofwel nu, ofwel in het verleden. En dingen die ik heb meegemaakt. Dus uh, nee, ik ben heel blij ook met de, met, de, met de single nu Beter van Niet. Ik denk dat we allemaal wel eens in een situatie hebben gezeten van een relatie te hebben en dat je dan achteraf voelt van kijk... Ook al hebben we heel veel aantrekkingskracht aan elkaar, maar het is misschien toch beter dat onze relatie hier stopt, omdat het dan toch niet verder kan gaan. Er zijn een aantal zaken dan autobiografisch. Heb je zelf meegeschreven aan dit album? Ik heb uh, samengewerkt met Edwin Hoevelaak, iemand uit Nederland, uh, ook een producer van... Uh, Jeroen van der Boom. Ja, we hebben eigenlijk een hele nauwe samenwerking gehad, want heel veel nummers zijn nog uh, gecorrigeerd, uh, anders gemaakt, terwijl dat we bezig waren. En dat stemt mij wel heel, heel positief, omdat je dan toch wel een album krijgt dat heel erg naar je hand gezet is, of wordt dan ook op dat moment. Beter van niet, daar horen we piano en vooral violisten aan het werk. Is dat album in zijn geheel ook zo, vooral piano en violen? Nee, dus het, eigenlijk, het is eigenlijk een variatie van, van, van heel veel dingen. Uh, nu, dit nummer is vooral herkenbaar in het begin. Dat is ook waarom dat ik zo erg van het nummer houd, omdat het meeslepend is en het is heel herkenbaar. Het komt in het begin voor, in, in, in, in het midden voor, het komt op het einde voor. Het is iets wat terug opnieuw, dus repetitief werkt en je voelt wel dat dit uh, wel werkt. En, uh, nee... De, de, het album in het algemeen is... Uh, we wilden vooral een beetje ook gaan werken, maar ook, het, het mag ook heel vol klinken, dus het is een, een zeer gevarieerd album geworden. Ik denk dat iedereen die naar dit album zal luisteren wel één of twee nummers zal vinden waar hij zich echt heel goed bij voelt. Je doet ook een virtueel duet met André Hazes tijdens het nummer uh, Als je alles weet, als ik me niet vergis. Um, hoe was dat, een virtueel duet? Dat, dat lijkt mij niet zo voor de hand liggend. Um, toen ik het ben gaan inzingen, uh, want al de artiesten die dus meegewerkt hebben aan het album voor, voor Dre, hebben zo moeten werken. Je zag hem dus op het beeld, terwijl dat hij zingt. Je gaat dan opdelen welke, welke stukken jij voor jou rekening neemt. En, uh, ja, nu moet ik eerlijk bekennen dat ik die man niet zo echt gekend heb. Ik heb een paar keer in, in de, samen in tv-programma's gezeten, maar dan is het persoonlijk contact toch wel iets minder. Dus toen ik ervoor gevraagd werd, was ik ook wel een beetje verrast. Ook wel in de positieve zin, omdat je ze toch wel opgemerkt hebt in Vlaanderen. Maar het inzingen dat is eigenlijk heel, heel goed gegaan. Natuurlijk, als je dan toonaarden moet gaan bepalen, want André heeft natuurlijk een andere toonaard dan ik. Dus hebben we hebben een beetje moeten gaan zoeken van uh, ja, welke stukken gaan we nemen, omdat het toch heel mooi zou kunnen, kunnen klinken. en uh, Dat is wel aardig gelukt, moet ik zeggen. Ook toen we het live hebben gedaan, want dan is er een, uh, in Nederland in de Kuip toch wel een, uh, een heel groot concert doorgegaan. Uh, het was ook wel een heel emotioneel moment voor heel veel mensen, want het zat daar bakken vol en je, je zag hem dan op scherm en je doet dan dit toe samen met hem. Ja, het heeft mij toch ook wel iets gedaan. Het thema van dit album is de hoop. Ja, ik denk altijd dat mag je nooit verliezen, no matter what. Ook als het fout gaat, ik denk altijd dat het heel belangrijk is dat je uit heel veel dingen vooral heel veel leert. En uh, ik zeg alleen maar, het, het kan nooit slechter gaan. Ik denk, ik moet altijd proberen toch het beter te laten gaan. En dat is ook de boodschap die ik aan iedereen meegeef. Van probeer gewoon na iets slechts terug opnieuw iets ongelooflijk opbouwend te doen, want dat is ook de boodschap in, in de nummers. Wat mij opvalt, dat in die jaren jouw stemtimber precies wat hoger is, dat je hoger zingt dan vroeger, klopt dat? Dat is iets wat je voor jezelf ook gaat testen, je gaat, je gaat verder gaan, je gaat de grenzen verleggen en, uh Nummers die uitgeprobeerd worden, voel je dan ook van, kijk, hmm, dat kunnen we misschien dit of dit kunnen we gaan doen. en Op een van de nummers is het ook, ook, ook heel merkbaar dat het ook wel heel erg hoog gaat. En, uh, waar, dat is ook wel voor, voor heel velen die het tot nu toe gehoord hebben een, een, een zeer verrassend en geslaagd nummer. Ja. Andere titels uit jouw album zijn Niet Mijn Gevoel en Als Je Me Aanraakt. Welk is jouw favoriet nummer uit dit album? Oh, ik vind dat heel moeilijk om dat nu op dit moment zo te zeggen, omdat elke nummer voor mij... Er pas is opgekomen nadat ik het gevoel had van dit is weer een nummer dat ik naar mijn hand heb gezet en uh, waar ik me zo weer in thuis voel. Nu moet ik zeggen, het is niet mijn gevoel, is een nummer geworden. Dat is bijna zes minuten. Dat is een kanjer van een nummer. En, uh, het komt trouwens ook uit een musical. Het nummer heet in het Frans eigenlijk 'En Vie En uh, Ik vond dat zo'n pracht van een nummer dat ik dacht van dit moet ik op mijn album, op mijn album zetten. En het is ook een, een, echt een pareltje geworden. Een heel qua toonaard ook heel laag gaat en naar heel hoog, dus, dus, dus er zit van alles wat in en dat maakt het ook boeiend, het nummer. Jouw CD heet dus uh, tussen nu en morgen. Waar wil Dana winnen tussen nu en morgen staan? Nou, vooral met mijn twee voeten op de grond, ik denk dat dat vooral het belangrijkste is, maar uh, ik, ik ben ook iemand, ik ben een hele en erge uh, strever. Ik denk altijd, de sky is the limit. Dus uh, je moet gaan voor hetgeen wat je voelt dat er nog kan gebeuren. En ik denk dat er nog heel veel dingen mogelijk zijn. Ook omdat ik, ik doe mijn vak nog met heel veel overgaven. En uh, als ze mij dat morgen zouden ontnemen, dan zou ik een diep ongelukkig mens worden. En, uh, ja, dus ik denk dat er nog uh, wel wat dingen zijn die ik heel graag zou willen doen. En vooral blijven concerten geven, want dat is iets wat ik heel graag doe. Oké, okay, dankjewel en veel succes nog. Dank je wel.